1 uur. er met het NOS-journaal. Premier Rutte kan niet zeggen wanneer er weer genoeg capaciteit is... om alle coronatests te doen die nodig zijn. In de Tweede Kamer zei hij dat met man en macht wordt gewerkt... om het tekort weg te werken. Maar volgens de premier laten meer mensen zich testen dan verwacht. Het kabinet streeft ernaar om in de tweede helft van oktober... 70.000 tests per dag te kunnen doen. Nu zijn dat er 30.000. Premier Rutte zei verder dat het niet alleen een Nederlands probleem is... dat er te weinig kan worden getest. Ook in de andere Europese landen zijn tekorten. De politie kampt met een storing bij het landelijk nummer 0900 8844. Het advies is om op een later moment terug te bellen. Gisteren was er ook al een storing bij het politienummer. 112 voor noodgevallen is wel gewoon bereikbaar. De Wolf heeft zich nu ook officieel gevestigd in Drenthe... Een mannetjeswolf leeft inmiddels een half jaar in het midden van de provincie. Het DNA van het dier is aangetroffen bij aanvallen op verschillende schapen. Ook zijn er keutels gevonden. Als een wolf zes maanden in hetzelfde gebied verblijft... is er officieel sprake van vestiging. En kunnen schapenhouders subsidieregelingen aanvragen om hun kudde te beschermen. Eerder vestigde een wolvenpaardje zich op de Veluwe. En waarschijnlijk leeft er ook een wolf in het heidegebied bij Eindhoven. De zeecontainers met martelwerktuigen die werden gevonden in de buurt van Berg op Zoom waren voor de show. Dat heeft een van de verdachten die daarvoor terecht staan verklaard. Advocaten van twee andere verdachten zeggen dat hun cliënten alleen wat klusjes deden in de container... en dat ze niet wisten waar ze precies aan meewerkten. Zes verdachten staan terecht voor het voorbereiden van ontvoeringen en martelingen. Volgens de officier van justitie was er in de zeecontainers aan alles gedacht... Er lag martelgereedschap en er stond een tandartsstoel waarop iemand kan worden vastgebonden. Het weer vandaag volop zon. Er staat een matige en frisse noordoostenwind. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen in het zuiden kans op 25 graden. Ook in het weekend zonnig en vrijwel overal droog. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zandvoort, een zomerhit. Dit is de Zomer van ZFM met nu. Ja, goeiedag. U bent verbonden met Lunchroom. Uh, Lucy van Brugge en ik, Maya Koop, zitten er weer klaar voor. We beginnen met een nummertje. En we doen de uh, top, uh, top 40 van 1969, week uh, 38... En we beginnen met nummer 20 van Oliver Good Morning Sunshine. Waarom doet hij het niet? Geen idee. Jij <laughs> zit achter de knoppen. Ja. Hey. Moeten we zelf zingen, ja? Ik denk het. Oké. Okay. Zal ik kijken of ik wat kan vinden? Okay. Ja, of jij wat kan vinden, ga ik kijken of ik de nummer aan het praat krijgen. Ik ga uh, deze doen. Wacht even voor. Ik doe deze. De, de zanger van de, de artiest van de dag is uh, Tom Jones met Delilah. Die doet... Ja, doe maar. Zetten. We gaan eventjes. Uh... Zet de band maar ook. Ja. Ja, oh, ja daar, daar zijn we weer even. even. We hebben lichtelijke technische problemen en uh, ik ga proberen er wat leuks van te maken. En uh, dat ga ik doen. We, hadden, we hoorden net het nieuws en daar, uh, <lacht> <d> <lacht> <lacht> dat ging over uh, de, de martelkamer, die zeecontainers dat de verdachte daarover zeiden van, uh, dat was voor de show. <laughs> <laughs> nou, dat was leuk. <laughs> Daar moesten we even om lachen. En uh, toen heb ik uh, gezegd van, nou, we gaan uh, Tom Jones uh, even draaien. De, dat wordt dus de artiest van de dag. Maar die doet het ook niet. En die, maar hij, ja, ik zie, ja, hij, hij zingt wel, maar hij, komt, hij, hij heeft niet de goede microfoon. En uh, ja, daar kan ik wel wat over hem vertellen. In de hoop dat Marja uh, intussen de technische problemen kan uh, oplossen. Er is, was vanmorgen wel een stroomstoring. Zou dat er mee te maken hebben? Dat was in Noord. Nee, dat lijkt me stug. Nee, de, ja. want de rest deed het wel. Dus ja, en de band doet het nu ook niet meer. Nee. Hmm. Helemaal niet. Nou ja, goed, ik krijg geen. Wij doen het, maar wij, wij zijn ook de enige zo'n beetje niet. Ja, nou ja. Kijk, er staat een stroomstoring in uh, postcodegebied uh, 2041. Maar die is voorbij. Dat heb, dat, weet je hoe dat gekomen was, die stroomstoring? die kwam nou. door uh, Ze hebben de bomen weggehaald op de Lorenstraat. En daar hebben ze een kabeltje meegenomen. En daar hebben ze een kabeltje meegenomen. Ja. En uh, ik ben even naar ze toe gegaan. En uh, ik heb ze er even op aangesproken van... Uh, uh, hebben jullie dit gedaan? Nou, uh, vijf zeiden ja en één zeide nee, dus dan weet je al dat het ja is. En ik heb ze gevraagd of ze dat niet meer wilden doen, want het was, het was heel ongemakkelijk. Het was niet fijn in ieder geval. Er, er, er kon geen koffie gezet worden, helemaal niks. Dus dat was niet prettig. Uh, voor de rest, uh, de, de, toen ik thuis kwam, was weer de. de Stroomstoring eh, verholpen, dus alles weer. Dus het was eigenlijk maar heel kort. Ik ga nog een keertje kijken of Gaan ik muziek misie krijg. Denk je dat je het opgelost hebt? Ik hoop het. Ik, uh, als het lukt, dan uh, met dank aan Jelmer. Ja. The flickering shadows of love on her blind Jones. Ja, en dankjewel Marja. En uh, met een beetje hulp van Jelmer, Jelmer. een beetje, een beetje. Dankjewel hè <laughs> <heeft me> <laughs> Jelmer, zie je wel. We kunnen niet zonder <laughs> je, echt waar. Dit was uh, uh, Tom Jones met uh, uh, Delilah. En Tom Jones uh, is uh, een zoon van de mijnwerker. En hij begon al uh, op hele longe, jonge leeftijd... Uh, te zingen En in 1964 verwierf hij uiteindelijk een platencontract. En uh, zijn in dat jaar verschenen debuutsingel werd geen succes. Maar met de opvolger It's Not Unusual... scoorde hij in 1965 een internationale hit. En vanaf dat moment was hij dus een wereldster en een sex en Ja, uh, allemaal slipjes werden naam gegooid. Net ja. als bij uh, Elvis... Ja, ja, dus deden ja. ze dat ook. Kreeg je anders ook lipjes? Ja, nee, ja, dat ja, ja, is wel kreeg dat zal een heleboel lipjes. <laughs> die kreeg later van die uh, hele hoge correctieshirt uh, Ja, dat, was, dat is nu, hè? Nu krijgt hij die. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, daarom treedt hij ook niet zo gek veel meer op, denk ik. <laughs> Hey, had jij nog een nummertje voor, uh, van uh, Tom Jones? Nee, ik heb een, een nummer nu van uh, Johnny Cash. Een uh, Boy Named Sue. Maar ik was aan het zoeken op welk nummer die stond in 1969. Maar ik kon het niet vinden eventjes. Oh, nou dat ik zal vast hoog genoteerd zijn. Volgens mij niet meer zo hoog. Maar goed, Johnny Cash met een Boy Named Sue. Well, my daddy left home when I was And he didn't leave much The more me.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 and gray and old and I looked at him and my blood ran cold and I said My name is Sue How do you do? How do you gonna die? Yeah, that's what I told him Well, I hit him hard right between the eyes and he went down but to my surprise he came up with a knife and cut off a piece of my ear But I busted a chair right across his teeth And we crashed through the wall and into the street Kicking and a gouging in the mud and the blood and the beard I tell you, I fought tougher men But I really can't remember when He kicked like a mule and he bit like a crocodile I heard him laughing and then I heard him cuss, and He went for his gun I pulled mine first He stood there looking at me And I saw him smile and he said, son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 But you oughta thank me before I die For the gravel in your guts and the spit in your eye Cause I'm the s*** that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun Called him a pawn, he called me a son And I come away with a different point of view And I think about him now and then Every time I try and every time I win And if I ever have a son ik denk dat ik hem ga Bill of George, anything but Sue. I'm sorry. Ja, dat was Johnny Kiss met een boy named Sue. Uh, ik heb nog een, uh, een, een Tom Jones. Doe maar, gezellig. Yeah. Leuk. Een yeah, ja. seksbom. Doen we die? Zullen we die doen? Helemaal ja. leuk. Oké, eh uh, seksbom uh, sexbom van uh... Tom Jones Ach, Tom, Tom Jones heet Ik was een krijt. We gaan I nu naar Tony Bross met Gina Lollobrigia. Ja. Lollobrigia. Ja. Nou ja. Gina, Gina. Lollobrigia oh, Gina. Gina. Ja. Gina Gina Gina, Gina. werkelijk niks aan doen Gina Gina Want jij hebt werkelijk alles mee Het is niet moeilijk maar ik steeds aan denken moet Want wat ik op die foto zie is goed Al is het maar papier Al ben je ver van hier Het doet me goed Gina Gina Gina Lolo Bichita Wat was het leven fijn Als ik bij jou zijn, al was het voor een enkele dag, Gina, Gina, Gina, Lolo Brigitte. Maar ach, maar denk ik aan, ik weet dat dit niet kan. Ook weet ik dat zo.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 Wat was het leven fijn als ik bij jou kon zijn, al was het voor een enkele dag. Gina, Gina, Gina Lollobrigida, maar ach wat denk ik aan. Ik weet dat dit niet kan, ook weet ik dat sowieso. Was, uh, die stond trouwens op nummer 15, Tony Brass, met uh, Gina Lollobrigida. Lollobrigida. Ja, ja. Ja, dus uh, weet jij wat uh, wie, uh, Gina Lollobrigida is, waar hij over zong? Dat was ja, uh, actrice. Uh, ja, ze was een actrice, een Italiaanse die, uh, ja, die samen eigenlijk met Sophia Loren in uh, korte tijd uh, zoveel faam heeft. Uh, maar ook echt hele vrouwen. mooie vrouwen. Ja, ze leven ook alle twee nog, hè? Ja. Ik, uh, ik zit even te kijken zo van op Wikipedia over Dina uh, Lolabrici daar. ik dacht dat ze al overleden was. Maar ze is er nog steeds en uh, vast nog steeds een mooie vrouw. Ja. ja. Nou heb ik de T-set met the Belle Amie. My Amie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 Let the bells ring. Let the birds. Sing.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 Zet met Ben Bellamy stond op nummer 25 in 1969, week 38. Eentje die er ook heel hoog in stond, dat was de Shocking Blue met Venus. Shocking Blue met Venus. Die opnieuw op, op, op, uh, wie op twee binnen is gekomen. en echt ontzettend gestegen is. Uh, in de top 40. In die tijd, hè? In die tijd, in nee. 1969 was dat. Dat is Tom Dick met uh, Bloody Mary. Steeds zie ik in gedachten.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 Ik kan wel merken dat er veel gesopen en veel gesnoven werd in die tijd, dat oh. dit op nummer 2 staat. Oké. Okay. <laughs> ja Ik weet het niet, ik was er toen al zo, ik heb geen idee. Ik heb, ik heb uh, uh, de, de, het Zandwartskrantje hier voor mij. En uh, ik zie dat uh, uh, Corendon de haven heeft overgenomen, Strand, profiel, de haven. En dat was eigenlijk geloof ik niet, uh, dat was niet, stond niet in de planning, want ze hadden eigenlijk. Uh, door de corona had Corundon alles een beetje opgeschoven naar uh, latere tijdstip om uh, dingen te ondernemen. Uh, ik uh, geen idee of dit goed is voor Zandvoort. het uh... hm. ja, is afwachten. Het is een grote jongen. Ja, Corundon heeft uh, voor een luxueus strandhotel op het aangrenzende badhuisplein en uh, we kunnen dat niet loszien daarvan, schrijven ze en. Uh, ja, ik heb geen idee. Corendon hult zich vooralsnog in stilzwijgen... en wil slechts kwijt dat men nog geen directe plan heeft met de haven. Dat lijkt onwaarschijnlijk, want eerder dit jaar... heeft Corondon als reactie op de coronacrisis... het roer drastisch omgegooid en ingezet op onder meer... alle all-inclusive vakanties in eigen land. Onderdeel daarvan is de pendeldienst... tussen het Corondon Village Hotel Amsterdam... En de Beats Club in Zandvoort. Mogelijk dat het ook de haven een rol in dit nieuwe Costa Hollanda concept gaat spelen. Geen idee of het goed is. Aan en de ene kant zou je denken, ja, misschien wel. Aan de andere kant denk je, trekt het dan niet met de, meer, wat jij ook ja. uh, zegt, uh, meer mensen naar Corendon en dan niet naar ons dorp. Ja, de, ja, ik vraag me af of het voor de middenstand uh, gunstig is. Gunstig is. Ja, ik denk, wij hebben zo'n uniek dorp, zo'n uniek hey. uh, centrum... dat uh, daar blijven de mensen toch wel naartoe komen. Ja, maar weet je, dat, dat zie je in, in het buitenland ook met all, zo'n all-inclusive. Mensen komen bijna niet meer in die dorp. En die blijven alleen maar in dat, dat kleine, bedomte uh, Hotelletje. Hotelletje. Ja, nou, ik weet het niet. Volgens mij uh, gaan ze toch wel het dorp in. Ja, ik heb David Bowie met A Space Odyssey...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 David Bowie met Space Orogy. Oké. Okay. Ik heb je een beetje... Ik heb iets van humor, zullen we dat doen? Is prima. Ja, dan zet ik deze even op. Oké. Okay. Deze is van Ali Osram. Eurowaterbed. goedemiddag. Ja, hallo meneer, Praten met Ali Osram uit Arnhem. Goedendag. Hallo, ik wil vragen, u heeft uh, watere bedden, hè? Ja. Ja, ik wil graag eentje kopen. Uh, even een klein momentje? Verbind ik u even door. Oh, ja, ja is goed. Met wie? Hallo? Oh. Echt een lekkere melodie hè? Hier word ik ook echt gestoord van, gewoon. Jongen, jongen, jongen. Je moet zo snel zijn met die waterbedden, anders dan hou ik het voor gezien. Dan ga ik een ander bed kopen, gewoon. Afdeling Verkoop. Oh, ik echt heel blij. Ik heb weer aan die telefoon, hè? Ja. Ja, echt waar. Die melodie is echt verschrikkelijk. Die melodie? pu! Echt niet normaal. Die zoemt dan nog in mijn hoofd. Ja. Oh, oh, Maar goed, ik even bellen voor die waterbed. Welke? Zegt u? Welke waterbed? Ja, daarom ik u bellen. Ja. Ja. Welke heeft u? Ja, we hebben alles. Ja, en uh, wat, wat uh, kan ik daaronder verstaan dan? Ja, waar reageert u uit? Uit de krant. Er staat, uit... staat drie keer waterbed, streep, waterbed, streep, waterbed. Ja. Zoekt u goed een compleet waterbed, dan nee. even bellen. Die is niet extreem duur, die spreekt mij wel aan. Ja. Dus daarom ik geef bellen. Ja. Zou ik dan even een uitgebreid informatiepakket toezenden? Dat is alle dus Maar Wat al kunt u misschien een, wat minder uitgebreid even aan het telefoon vertellen? Uh, ja, we hebben een compleet waterbed, helemaal slaapklaar voor 795 euro. Ja, en wat kan ik daarmee? Ja, is gewoon compleet, slaapklaar, totaal bed. Slaapklaar? Ja. En dan kan ik gewoon, uh, hoeveel personen kan erin? Twee. Twee stuk, kan niet drie. Heeft u ook voor drie personen? Nou, past ook wel. Ja, ja ik heb twee vrouwen daarom, hè. is belangrijk dat ja. hij uh, alles kan erin. Uh, hoe is die met die, ik heb gehoord hè, die, uh, die waterbedden, die doen een beetje schommelen hè? Ja. Schommelen. Uh, is daar nog verschil erin? Want het mag niet zo zijn dat als ik in die bed plof, dat mijn vrouwen liggen vrouw lig in die nachtkastje, hè? Nee, dat gebeurt ook niet. Nee? Nee. Want? Het is gestabiliseerd. Hoe zegt u? Het is gestabiliseerd. Gestabiliseerd? Wat, ja. is, wat is dat? Ja, dat beweegt hij niet. Oh, die, die beweegt niet? Ja, nauwelijks. Nauwelijks? Zeg maar net als je matras? Ja. Bijna hetzelfde? Nee, dat niet. Maar wel, je hebt wel voordeel van waterbed. Wat dan? Ja, dat hij goed ondersteunt. Wat ondersteunt hij dan? Nee, je lichaam. Oh ja, oké. Okay. Zou ik u even een informatiepakket toezenden? Nou, ik, uh, ik, ik weet niet. Heeft u nog meer uh, dat u zegt van nou, dat moet u echt weten als je gaat kopen in waterbed? Is het nog belangrijk wat dat hij dat. Bijvoorbeeld, hoeveel, hoeveel weegt zo'n ding? 600 kilo. 600 kilo? Ja. En uh, kijk, als ik heb houten vloer, is het uh, niet gevaarlijk? Geen probleem. Is niet probleem? Nee. Oh, nou oké. Okay. Nou, ik ga even praten met mijn vrouwen dan. Is goed. En dan, ik ga misschien eentje kopen. Prima, hoor. Oké, tot ziens. Meneer ja. Daag, meneer dag ziet alles. <laughs> Ja, dat is Ali hey. Ostrom. Weet je wie de tegenhanger was van uh, Tom Jones oh, vroeger? Nou ja, dat, oh, ja en dat, volgens mij weet ik dat wel. Uh, We Engelbert Humperding. Ja, nee. inderdaad, daar heb ik nu een nummer van. Oh, welke? Uh, please release me. Ah. Met, uh, nee, we hebben er zitten mensen aan het uh, raam te timmeren. Weet ook niet wat ze aan het doen zijn precies. Klinkt wel spannend. Ja, ik ga zo wel even kijken wat er aan de hand is. Ik draai onderhand even Rita Flanklin met respect. geweldige zangeres Respect... van Arita Franklin. Uh, wij gaan uh, zometeen naar het tweede uur. En wat hebben we in het tweede uur nog, Lucy? Het uh, tweede uur hebben we nog hele leuke agendapuntjes. En uh, we hebben nog uh, het recept van de dag. En we hebben nog uh, een paar nieuwtjes. Tenminste uh, uitgelichte dingen die we tegengekomen zijn, waar we wat over kunnen vertellen. Dus uh, er is eigenlijk nog genoeg voor uh, het uh, tweede uur. Maar de uitjes die ik heb gevonden zijn wel heel erg leuk. Ah, Oké, okay. we gaan eruit met Amy Winehouse. Tears Dry. MUZIEK mm. It felt so right, anticipation that it's high. Lifting weight in her hotel rooms late at night. I knew I had them in my back, with every moment we could stand I don't know why I let myself get so attached. It's my responsibility, but you don't owe nothing to me. Took up myself for a fire and I'll day